In de riolering in Raalte in Overijssel zijn insecticiden geloosd. Dat is vermoedelijk gebeurd door een bedrijf dat vlooienbanden maakt. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De giftige stoffen zitten alleen nog in een deel van de riolering van een bedrijventerrein. Het is de bedoeling om dat afvalwater met tankwagens af te voeren. Omdat de giftige stoffen schadelijk konden zijn voor de bacteriën in de zuiveringsinstallatie, werd een gemaal in Raalte een tijdje stilgelegd. Daardoor dreigde het riool in het centrum over te lopen, maar het gemaal draait weer. Tegen het bedrijf is aangifte gedaan.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 Scapinoballet Rotterdam presenteert Kathleen. Nu al de dansvoorstelling van het jaar. Topdans in 45 theaters. Kijk op scapinoballet.nl Waar blijven ze nou? Misschien kunnen ze het niet vinden, Hans. Niet vinden? Het zijn verhuizers! Schaat, toch wel de erkende? Zorgelijks verhuizen, voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers. Wat kost een erkende verhuizer.nl? Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Het anker. Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Dit is De Zondag. Het programma waarin we vandaag een inspirerende Vlaming als gast hebben. En dat is toch altijd fijn. Um, onze Vlaming is niet alleen zelf een aardsoptimist... maar hij heeft met zijn internationale bestseller The World Book of Happiness... ook duizenden anderen aangestoken met het optimisme-virus. Niet te verwarren met het virusje wat ik op dit moment een beetje heb. Ik hoop dat u er niet al te veel last van hebt. Nu is het tijd voor de volgende stap. Dat is het werkboek Word Optimist. En daarin heeft Leo Bormans, want dat is onze gast van vandaag... praktische tips gegeven voor een gelukkiger leven. Leo Bormans. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent al vroeg vertrokken. Ik ben vanmorgen om drie uur opgestaan in België... om hier op tijd door de mist te geraken. Maar het, uh, ik heb er geen minuut spijt van. Geen minuut spijt van? Maar dus wel een, nou een, het is nu zeven uur. Dus, uh, jullie waren hier om een uurtje of zes. Drie uur lang door de mist gereden. Ja, nee. Daar word je als optimist niet vanuit het veld geslagen. Nee, nee, nee. Dat is uh, de manier waarop je daarnaar kijkt. Hè. Er is uh, weinig verkeer uh, op een zondagochtend, hebben we ja. gemerkt. Uh, Nederland ziet er in de mist ook wel best aardig uit. Uh, nee, ik heb ook een vriend meegebracht... waardoor we met z'n tweeën drie uur tijd hebben gehad om te kletsen in de wagen. Dat is uh, maar hoe je de dingen aanpakt. Ja, ja. Heb dat, uh, dat doe je dan bewust? Dat je iemand meeneemt ja. en zegt... nou, dan kunnen we die tijd ja, met z'n tweeën goed ja, besteden. Ja, quality time, ja. En hij vond het zelf ook wel een goed idee. Ik zie hem in de regier zitten te zitten <laughs> om, ook om drie uur uit bed te gaan. Ja. Ja, we hebben tijd om... We gaan ook wel eens op zondagochtend met de vrienden wandelen. En dan gaan we in een vogelkijkhut zitten tot de zon opkomt. En uh, dat is even leuk dan, uh, dan andere dingen doen. Ja. Maar zijn dat dingen die, waar je de echte optimist aan herkent? Dat hij op het moment dat hij bijvoorbeeld een lange autorit moet maken... dat hij dan... ...dingetjes gaat bedenken om dat leuker te maken, om het ja. beter te maken. Ja, ja. je kan uh, in de file zitten en uh, heel veel optimisten gebruiken die tijd... ...bijvoorbeeld om een luisterboek op te zetten of een cd op te zetten... ...die ze anders niet zo beluisteren. We weten ook dat als je, je mondhoeken gewoon omhoog trekt... ...dat je er vrolijker van wordt um, in plaats van SIP te kijken. Het helpt toch niks. Je kan aan de file niks veranderen. Je kan aan de mist niks veranderen. Je kan er alleen iets aan doen, de manier waarop je naar die dingen kijkt. Ja, ja. Wij hebben het dus vandaag over het optimisme en um, daar ben je de laatste boek gaat er helemaal over. Het optimisme, dat uh, is een soort echt, echt een keuze. Er staat onder negen toetsstenen voor een positief leven. Kan je nou een iemand zien aan zijn oogopslag of hij wel of niet optimistisch is? Aan zijn oogopslag weet ik niet meteen. Maar ik heb wel van, uh, het onderzoek wat ik gevoerd heb is... Ja. Ik heb honderd professoren uit 50 landen gevraagd wat uh, geluk precies inhoudt. Ik, ik ben niet een soort geluksgoeroe die komt zeggen wat geluk is. Ik heb het gevraagd aan professoren die de positieve psychologie bestuderen... in meer dan 50 landen. En ze hebben in het boek, de World Book of Happiness, hun eigen visie weergegeven in hun eigen woorden. En ik probeer te zien uh, wat daar de rode lijn in is. En een van die professoren heeft mij geleerd om op drie minuten tijd te zien of iemand een optimist of een pessimist is. Dus als ik met iemand uh, drie minuten praat, weet ik wel of hij een rode knop is of een groene knop. De rode knoppen zijn de pessimisten, de groene knoppen zijn de optimisten. En uh, wil ik het trucje leren? Je kan het op... Uh, kan, uh, kan ja? het op niet tegen iedereen verder vertellen, maar hier is het trucje. Er <laughs> zijn maar een paar honduis mensen die okay, meeluisteren. Oké, dat is dan prima. Als je een rode knop herken je eraan dat hij alleen over zichzelf, over het verleden en over problemen spreekt. En een groene knop herken je aan het feit dat hij over wij, de toekomst en oplossingen spreekt. Dus je, je herkent dat meteen. Je weet of iemand alleen over zichzelf bezig is, over problemen, vroeger, en vroeger was het beter. Dat zijn de rode knoppen. En de groene knoppen in de samenleving zijn die mensen die het over wij en ons en verbondenheid hebben, en over de toekomst en over oplossingen. Het gaat er nu eigenlijk om om die groene knoppen met elkaar te verbinden. En als je die kan verbinden met elkaar, dan ontstaat er een enorm net werkt. Net zoals een virus werkt uh, optimisme. Dat is, dat is ook wetenschappelijk aangetoond. We zien dat bijvoorbeeld ook op, op Facebook. Uh, mensen die een uh, profielfoto hebben op Facebook die uh, sip kijken, die ja. hebben minder vrienden dan de die lachen op hun profielfoto. Maar straffer is dat de mensen die lachen op hun profielfoto... Um, niet alleen meer vrienden hebben, maar ook meer vrienden die zelf ook lachen. En mensen die sip kijken, die hebben minder vrienden, maar, min maar ook meer vrienden die zelf ook sip kijken. Dus het is een, echt een virus dat je, dat je in organisaties, in dat schrijven, in kunt beurt, zien. Dus, Ja, ik kan het gewoon in kaart maar, brengen, ja. Nee, want, uh, op dit moment zien we heel veel gezichten. Uh, zien we zien altijd veel gezichten op het journaal, maar op dit moment veel wereldleiders. Ja. Hey, ik noem een Obama, een man ja. met een positieve boodschap. Ja. Uh, yes, we can, daar begon ja. hij mee. Ja. Kunnen we nog steeds een, een positieve blik in zijn ogen zien? Ja, die man dan, uh, straalt dat zonder twijfel uit. Ja? Ja. Ja, Ook dat, als hij tegenslagen heeft? Ja, dat blijf je toch wel zien. Dat hij, uh, zijn hele filosofie is eigenlijk gebaseerd op hoop... Hope en change, dat zijn typisch optimistische begrippen. Dus, dus hij is een groene, groene knop? Ik vermoed wel dat hij een groene knop is in de samenleving. Een belangrijke groene knop die andere mensen ook inspireert. Ja. En, uh, andere leiders zijn baseren hun, uh, hun theorieën op angst. Hè. Je kan ofwel bouwen op angst, dat zijn ja. de pessimisten... of je bouwt op hopen, dat zijn de optimisten. De pessimisten zitten evolutionair gezien nog altijd in de grotten en de holen. Een paar miljoen jaar geleden zijn die daar niet uitgekomen. Uit angst zijn ze verlamd in de grotten en de holen blijven zitten. Het zijn maar de optimisten die naar buiten zijn gekomen... die de horizon gaan verkennen zijn... die het gevaar getrotseerd hebben, het risico genomen... die zijn eruit gekomen. Dat maar is de reden waarom we met meer optimisten zijn dan met pessimisten. Alleen maken de pessimisten meer lawaai dan de optimisten. Ja, want zijn er dan... We proberen ook gewoon een beetje wat beelden te krijgen van, van leiders... Hè, met een bepaalde uitstraling. Zijn er ook wereldleiders waar je zegt... Nou, dat, dat is nou echt een rode knop? <laughs> ik weet het niet zozeer... Uh, als we kijken naar Angela Merkel... Die, mm -hmm. Die draagt ja. toch wel een zware, zware ja. verantwoordelijkheid in Europa. Ja. Ja. Nu, ik ben niet zo'n uh, analyticus van, uh, van lichaamstaal. Maar als, ik met mens, als, als mensen een boodschap vertellen... dan kan ik het wel zien en proberen te horen. Maar op een lichaamstaal weet je het natuurlijk ook wel. Hè, dat, uh, ja... Okay. Ik vraag ook een beetje naar die wereldleiders. Want net voor de uitzending uh, kreeg ik een brief onder, onder handen. Um, die is ondertekend door Herman van Rompuy. Ja. Dat is, uh, je hebt bijzonder nieuws wat dat ja, betreft. Ja, ik heb eigenlijk wel een primeur. Want hij uh, heeft het mij gisteren maar laten weten. We gaan morgen een persconferentie doen in Brussel. Waarin we het boek The World Book of Happiness ja. cadeau doen aan 200 wereldleiders. Alle wereldleiders in de wereld krijgen het boek uh, Geluk. The World Book of Happiness cadeau voor nieuwjaar. Ja. En er gaat een brief bij ondertekend door Herman Van Rompuy, die zegt van... nou, het is wel tijd dat we, in, ook in deze moeilijke tijden... kiezen voor geluk, welbevinden van de mensen, quality of life... dat we die ook economisch en politiek op de agenda durven zetten. Dat, we, dat het niet alleen gaat over de korte termijn en de grote winsten... maar dat we ook moeten durven kiezen voor hoop, optimisme... welbevinden van mensen. Ja. Dus zij krijgen allemaal dit prachtige boek... het is echt... Telefoonboekformaat zou je het zeggen. Dat we het nog niet meer hebben. Uh, Gelukkig de World Book of Happiness met al die verhalen. Wij gaan uh, luisteren naar de plaat en daarna verder praten. Like a fist in my stomach and swallowing tears Your song turned out a sad one Als u een droge snik hoorde, dat was, uh, dat was ik nog even. Um, dit was Anne Bruun met Where Friend Rhymes With End. Um, een prachtige plaat voor de zondagochtend. Ik zit in de studio met uh, Leo Bormans. Hij is, ja, wij noemen het maar voor het gemak, geluksprofessor. Of optimisme profeet. Uh, hij heeft internationale bestseller's geschreven. Uh, ik heb hier er eentje voor liggen. Geluk, The World Book of Happiness. En uh, met die boeken is hij druk bezig. Het virus van het optimisme te verspreiden. En net voor de plaat kregen wij te horen. Dat Herman van Rompuy. ze zelfs gaat verspreiden onder 200 wereldleiders. Dus nou, dat, dat moet helemaal goed komen. Over een jaar zijn we allemaal een stukje gelukkiger. Als ze het allemaal gaan lezen. Tenminste, daar gaan we afwachten. Uh, Leo. Je hebt een hele uitgebreide studie gedaan naar optimisme en geluk. Je hebt hier 50 mensen in aan het woord geladen. Je hebt een, een, een werkboek geschreven, je spreekt erover. Het is echt je, je levensmissie. Waarom moeten mensen optimistisch worden? Nou, mensen moeten dat vooral niet. Hè. We krijgen op dit moment dat, vaak de indruk dat je gelukkig moet zijn. Alsof we een rugzak moeten meeslepen ja. door het leven. Van, als je niet gelukkig bent, dan lijkt het ook nog je eigen schuld. Um, men, het, het is niet zo dat optimisme goed is en pessimisme slecht. Pessimisme heeft zijn plaats. Een derde van de mensen zijn defen, defensieve pessimisten. En wij zijn allemaal ervaringsdeskundigen in het omgaan met zorgen en verdriet. We moeten dat vooral ook een plaats geven. Het gaat, het gaat er helemaal niet om dat ik een halve goeroe ben die met uh, ballonnen... Uh, en opgaande zonne en, uh, en zonnebloemen door het leven danst. Zoiets maar we moeten is niet vergeten dat er ook iets is als. Iedereen heeft zijn zorg en verdriet. Iedereen heeft zijn zorgen en verdriet, maar die kan je een plaats geven. En dat uh, mag ons niet weerhouden om optimistisch te zijn. De meeste gesprekken die ik voer met mensen zijn gesprekken die een chemotherapie volgen, die kanker hebben, die uh, ongeneeslijk ziek zijn, kinderen verloren hebben in het verkeer. En toch, ondanks alles durven, gelukkig zijn. Um, het onderzoek toont aan dat er een even sterk verband is tussen roken en long als tussen optimisme en geluk. Maar... Wie rookt, krijgt longkanker. Wie zich optimistisch opstelt, wordt gelukkig. Dat is een keuze die je kan maken. Maar ook dus als je verteerd wordt door de kanker... en chemotherapie, dat soort mensen ja. spreek jij... Ja. Daar kan je nog steeds voor kiezen om gelukkig te zijn. Heel, heel veel mensen doen dat. En komen ook met het boek aandraven en zeggen... ik haal elke dag opnieuw optimisme en moed uit jouw boek... omdat ik voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen... niet de boodschap wil geven dat, ik, dat, dat er geen toekomst zou zijn. Optimisme gaat over, een, over uh, geloven in, uh, in de toekomst. En optimisme is een kwestie van geloof en gedrag. Je gelooft het niet alleen, je gedraagt je daar ook naar. Maar op het moment dat het dan allemaal uitzichtloos lijkt, wat doe je dan? Nu, optimisme is geen morning-after-pil... voor als het even fout gelopen is... en dan zeggen, nu, nu word ik snel even een optimist. Zo nee. werkt het niet, hè? Uh, Optimisme is een levensstijl. En uh, de boeken die ik maak... zijn ook geen boeken waarin je zeven tips krijgt... om gelukkig te zijn. En eet wat bananen en ga wat meer joggen. Uh, zo zit het niet in elkaar. Hè? Nee. Het gaat om een fundamentele manier van kijken naar de dingen. En die hebben we voor 50%... Uh, is dat genetisch bepaald? Wordt dat door onze familie bepaald? Voor 10% door de omstandigheden? Dat is dus de job die we hebben... Het, mm -hmm. het huis waarin we wonen. En voor 40% wordt dat bepaald door de manier van denken... door wat tussen onze oren zit. En die 40% hebben we in de hand. We moeten niet allemaal 100% positief zijn. Dat is ook onmogelijk, is zelfs belachelijk. Maar we kunnen hm. met z'n allen wel 10% bij doen. Is nou het tegenovergestelde van een optimist dan een, een pessimist... Want dat zou je zeggen. Of is dat iemand die, die gewoon cynisch is? Een cynicus. Ja, cynici zijn het ergste wat je kan meemaken. Oh. Een, wat zegt een cynicus? Een cynicus zegt... Kijk eens hoe slim en intelligent ik ben. Dat ik erin slaag om in 30 seconden... alles wat vuur en passie in jou mogelijk maakt kapot te maken. Dat zegt een cynicus. Dat is eigenlijk de gemakkelijkste levenshouding. Dat is, er is niks gemaakt. Waarom is dat dan... makkelijk? Um, negatief denken is, is ook... Dat is uit hersenonderzoek aangetoond. Is gewoon gemakkelijker dan positief ja? denken. Um, positief denken is genuanceerder... Wie negatief denkt, hoeft in zijn hersenen maar één verband te maken. Zegt, dit is slecht en dit is goed. Dat is negatief denken. Mm. Iemand die positief denkt, leert nuances aanbrengen... en is dus ook verstandiger. Ontwikkelt veel meer verbanden in zijn hersenen. Leert bijvoorbeeld ook betere keuzes maken. Leert uh, verantwoordelijkheid nemen. Optimisme is niet alleen, uh, zorgt niet alleen voor meer gezondheid... maar ook voor betere keuzes in jouw leven. Je had het net over, over wat het bepaalt. Hè? Want je zegt, van nou, 40% van... van, uh, van, van. Of je hebt 40% eigen ja. keuze eigenlijk. Ke keuzeruimte in je hoofd om ja. te zeggen... ik word pessimist of ik word optimist of nog erger. Ja. Ik word cynicus. Ja. Maar is dat ook niet voor een gedeelte genetisch bepaald... of omgevings bepaald? 50%, 50, 50 genetisch procent. bepaald, 10% door de omstandigheden... en 40% zit in je hoofd en die keuze heb je zelf. Maar als er 50% genetisch bepaald is... dus je komt uit een, neerslachtig, ja. een neerslachtige familie, ja. een neerslachtige gezin... Ja. dan moet ja, ik er ik nog wel... Ik vertel wel eens in lezingen over die rode en die Knop en gisteren kwam er nog een mevrouw naar me toe en zei: Nou, ik ben wel een groene knop, maar ik ben getrouwd met een rode knop. Wat moet ik nu doen? Ja, um... We weten uit, uit het genetisch onderzoek dat uh, moeders belangrijker zijn in het doorgeven van optimisme dan vaders. Ja. Dus als je, als je zelf, uh, je kan dat zelf weten, als je moeder depressief was, is het veel moeilijker om, om, een, om een optimist te worden. Maar die brombeer van een vader die achter zijn krant aan tafel zit, is minder bedreigend voor de opvoeding van de kinderen als de moeder die, uh, die dat ook zou doen. Dus er is wel hoop. Als vooral vrouwen, vrouwen uh, het optimisme doorgeven, dan is dat wel een mooie. Maar het kan voor, voor, voor zoon en dochters ook weer verschillend zijn. Heel problematisch ook. Het is heel moeilijk als je uit een gezin komt... waarin je de, waarin de ouders twee rode knoppen waren. Heel moeilijk, ja. He. Maar wat zeg je dan tegen die mensen? Want ze, ze hebben dan die 40%, maar ja, dan dat moeten is 40%. ze wel hard aan het, aan het dat werk. Is, dat is 40%, ja, daar kan je mee aan het werk. Geluk is niet een soort vlinder die op je schouder komt zitten op een goede dag. Hè. Er komt nooit een vlinder nee. op je schouder zitten. Hè. Uh, dit is iets waar dat je mag aan mag gaan werken. Men maakte ons vroeger wijs dat dat niet mocht. Dat als je aan je geluk zou werken, dat je dan ongelukkig zou worden. Maar daar is helemaal niks mis mee met aan je geluk te werken. Je mag daar best, het kost wel wat moeite, maar het is ook niet een rugzak die je erg veel pijn doet, hoor. Het is ook gewoon prettig om een optimist te zijn. Hm. Maar hoe, wat zeg je dan tegen die mensen? Wat zeg je dan tegen iemand die, dus, die komt uit zo'n gezin... met allemaal rode knoppen om hem heen? wat, wat moet hij dan doen? Nou, een van de dingen die je best kan doen is zelfoptimisten zelf opzoeken. Je omringen door optimisten. Ja. Er, zijn, er zijn heel veel clubs van optimisten in de wereld, maar er zijn geen clubs van pessimisten. Optimisten hebben de natuurlijke neiging om zich te verbinden met andere optimisten. En mensen die zich omringen met mensen die een positief wereldbeeld hebben, krijgen dat op de duur ook wel. Dus ja. het, het is een van de trucs of een truc of een manier van, om het te worden, is om je te omringen met mensen die je niet naar beneden halen, maar die het beste in jezelf zelf naar boven halen. Je zegt zelf, je zegt, het is dus belangrijk om mensen om je heen te zoeken. Die... Mm -hmm. Maar we zitten nu wel in een, uh, in, in een, in een sfeer van crisis. Ja. He, de, de wereldleiders hadden we het net over, hadden, die hebben het druk. En ik denk dat voor een opa een reden heeft om dit boek eens even ja. op te sturen als er geen crisis aan het ja. bestrijden zijn. Hoe, hoe ver is onze cultuur positief? Ik heb aan die professoren ook gevraagd... Van, uh, want ik wist niet eens dat er professoren waren... die geluk bestudeerden. Ik, ja. ik had er geen idee van. Er blijken 3000 professoren te zijn die geluk bestuderen. Ja. Die zit in de World Database of Happiness. En die wordt beheerd in Rotterdam door professor Veenhoven. Ik heb veel van die professoren kunnen contacteren. En een van die professoren... Dus ik, ik vraag aan hen... Vat me nu samen wat we weten over geluk. Niet alleen wat we geloven, maar wat we weten uh -huh. over geluk. En vat me dat nu samen in duizend woorden. Dat is maar één pagina. Hmm. En ik kreeg een mail terug van... van uh, Christopher Petersen, dat is de grondlegger van de positieve psychologie... en hij zei me, ben je gek geworden? Ik heb twintig boeken geschreven over geluk... en jij vraagt me dat om in duizend woorden samen te vatten? Ik kan dat niet. En twee weken later kreeg ik een nieuwe mail van hem. En hij zei, je hebt me zo'n denken gezet met die duizend woorden... dat ik aan het zoeken ben, in hoeveel woorden kan ik het eigenlijk samenvatten? En hij zei, uiteindelijk ben ik erin geslaagd... om de essentie van mijn studie samen te vatten in twee woorden. Oh. Ik kan het eigenlijk zeggen wat geluk inhoudt in twee woorden... Dan ben ik wel benieuwd naar die twee Daarvoor zal je het boek moeten lezen. Nee, nee, ik wil, het wel zeggen. ik wil het wel zeggen. Die twee woorden zijn other people, andere mensen. Het gaat niet over dingen, het gaat ja. over mensen. En het gaat niet over mijzelf, maar over anderen. Geluk zit in het delen van geluk. Ja, maar nog, nog, nogmaals even. We zitten in een. Nou, je zou best wel kunnen zeggen wat een slachtige cultuur. Ja, en het pessimisme uh, neemt... Er is allerlei reden om, om, om je zorgen te maken. Ja. Maar ik krijg, uh, ik krijg een beetje zenuwen van dat soort liedjes als Don't worry, be happy. Ik heb allemaal buttons laten maken waarop staat Do worry, be happy. Oh, ja? Trek het je aan. Er is van alles aan de hand in de wereld, maar dat mag ons niet beletten om gelukkig proberen te zijn. En ook durven gelukkig te zijn. Maar ik zit nog even met, met, met dat, uh, het contact maken met de andere mensen. Want ik, ik denk dat ik vast niet de enige ben die om zoveel tijd in een gezelschap is. Dat kan een verjaardag zijn of een andere setting waarin uh, mensen bij elkaar zitten te klagen. Ja. en Men klaagt over de politiek. Ja. Of over de overheid. Wat ongeveer hetzelfde is eigenlijk. Of ja. over de politie. Of over de belastingen. Ja. Je, be je bewijst daarmee net de theorie dat het een virus is. En iemand, uh, het zijn altijd de grootste roepers die met het negatieve nieuws komen. Ja. Iemand die iets positiefs te vertellen heeft, wordt onmiddellijk weggelachen. Ik heb meer dan honderd interviews gegeven de voorbije maanden. Ja. En meestal is de eerste vraag, wanneer heb je die slag van de molen gekregen? Wanneer is het met jou fout gelopen? Wanneer ben je, met, wanneer ben je eigenlijk een optimist geworden? Ja. Ja. Waarom stellen ze die vraag nooit aan de azijnpissers die ons nieuws bevolken... en vragen ze hem niet, sinds wanneer ben jij een azijnpisser geworden? Het is altijd degene die de kritiek heeft die het grootste woord krijgt... en die zijn virus mag verspreiden. Maar nou, wat moet je dan doen? Want, goed, je, je hier kom doen. ik nog wel als journalist tegen het lijf... maar ook als ik op zo'n visite zit... Mm -hmm. dan, dan merk ik dat ik na een tijdje een beetje uitschakel en denk... Nou, mm -hmm. Of ik doe mee en ik doe ook een duit in het zakje ja. en ik klaag ja. mee. Ja, dat of ik, uh, dat is doen? dan jouw keuze Dat is jouw keuze om dat maar te doen. Maar ik ik zou het het niet doen. hoe ik kan zou ik het omdraaien? Hoe kan ik groene doen. knop zijn? Door over de toekomst te spreken en over hoop. En niet mekaar aan te sturen door, door zich te laten drijven door de angst. En door alles wat voort loopt. Maar, Je kan dat, dan, dan, dan, nou, ik heb nou weer zo'n bekeuring gehad van weer iemand die alleen maar bonnen schrijft. Mm. omdat hij bonnen moet schrijven. Mm. En dus er klaagt iemand over de politie. Ja, en ik, en wat moet, hoe moet ik daar dan eens re op reageren? Ik, uh, ik kan jou vanmorgen en, en, uh, niet overtuigen om een optimist te moeten worden. Als u mij vraagt, van, wat moet ik doen? Kan ik daar eigenlijk niet op antwoorden. Ik zou wel kunnen antwoorden op de vraag, wat wil ik doen? Het gaat niet over moeten, het gaat over willen. Als mens, en als mensen erin slagen om dat ene woord in hun vocabularium te schrappen, ik moet... En te vervangen door, ik wil, dan ja. krijg je een ander soort leven. Maar dus Stel, dat is dus zou... jouw keuze. Als je zo'n negatief signaal krijgt van mm. andere mensen, mm. dan zou ik moeten zeggen: Ja, maar wat, wat had je dan anders willen doen met dat mm. geld? Of, Bijvoorbeeld. Op zo'n ja. manier? Ja, ook dat zou je kunnen doen. Ja. En dan gaan ze nadenken over de toekomst. Dat hoop ik wel. Ja. Wij hebben ook nog. Hier, want uh, hebben, het is allemaal prachtig. Hè? Ik heb hier ook nog een, een, een schatkist vol geluk. Dat zijn allemaal kaartjes die bij, uh, bij, bij het boek horen. Daar ja. staan allemaal tips op om um, nou ja, het positivisme, ja. het optimisme in de praktijk te Het zijn 52 kaartjes. Je kan elke week een kaartje nemen. En er staan twee opdrachten op. Het is een moeilijke en een makkelijke op elk kaartje. Oh. Maar we weten wel dat als je een van de opdrachten doet, dat je effectief gelukkiger kan worden. Ja. Ja? Ja. Ik heb hier het kaartje nummer 43 voor mij. Ja. Ik, het kaartje met, de opdracht met één ster is de makkelijke. Ja you <laughs> Ga naar een rommelmarkt of een kringloopwinkel... en koop een kleinoot voor jezelf. Koester het. Ja, zo is dat. Het geluk zit in kleine dingen. Die, uh, dat zit niet in grote dingen kopen. We weten uit het geluksonderzoek... dat mensen die al hun geld besteden aan dure dingen kopen... daar niet gelukkiger van worden. Ja. Maar kleinoden op een rommelmarkt... die je wel plezier kunnen doen, ja. Maar dat doe je zelf ook wel eens? Dat doe ik zelf ook, ja. en, mag... Mijn hele huis zit vol van uh, kleine dingen... die, die <laughs> mij plezier uh, doen. Die ik dan weer weggeef aan uh, andere mensen. Heb je een voorbeeld van een, van een OIG? Ik geef die dan weer weg, ja. Ik heb ik heb net nog een reeksje tinnen soldaatjes gekocht op een rommelmarkt. En daar hing vooral een heel verhaal aan vast. Van een man die onder de oorlog met die soldaatjes had gespeeld. En ja. de Duitsers hadden, die, hadden dan die soldaatjes afgepakt. En, en hij verkocht ze nu. Maar ik, ik koop eigenlijk niet die soldaatjes. Ik koop een verhaal. Maar er staat op een goed moment vast ook wel ergens op een kaartje... dat je je huis af en toe een beetje moet opruimen. Ja, ja, ja. en het <lacht> lekker laten ruiken bijvoorbeeld. Dat is ook een, een type uh, kopbloemen en uh, steek ook aan. Zorg dat het lekker ruikt. Dat is de reden waarom het in de hel stinkt en in de hemel lekker ruikt. Kijk eens, <lacht> ik heb nog een kaartje voor mij. De moeilijke opdracht. Dit klinkt ook, dat is wel een, uh, pittig volgens mij. Ga na welke verenigingen er in je buurt zitten. Pik er een uit en word lid. Ja. Wat is de gedachte daarbij? Mensen die in een vereniging zitten zijn gelukkiger... omdat ze zich verbonden voelen met andere mensen. En een, nog een betere tip is om vrijwilligerswerk te doen. Om uh, niet, niet alleen betaald werk te doen, maar vrijwilligerswerk. We weten uit het onderzoek dat mensen die vrijwilligerswerk doen... twee keer zo gelukkig zijn dan mensen die dat niet doen. Ja, ja. En is het ook een manier om, om de hele samenleving groene knoppen om te laten slaan? Ja, de groene knoppen gaan elkaar beïnvloeden. We komen in een samenleving die, als ik met veel jonge mensen spreek nu, uh, merk ik veel veel hoop en, uh, en dromen en realiseren van dromen, die we twintig jaar geleden niet zo merkten als nu. Wij gaan zo uh, verder met allerlei tips om het leven een stuk uh, mooier, positiever, of vooral optimistisch, ik denk dat het juist wordt, optimistischer te laten zijn. Maar we gaan eerst naar uh, de hoofdpunt uit het nieuws, gelezen door Dick Traark.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 In de loop van de dag breekt vooral in het zuiden de zon weer door. Het wordt morgen 7 tot 10 graden. Dit is de Zondag op Radio 1. Ja, Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. En als u net bent begonnen met luisteren, omdat u net wakker wordt... en u ziet buiten dat het wel wat erg mistig is... Nou blijft u dan vooral naar de radio luisteren. Want wij, uh, wij hebben vandaag een optimistische gast. Um, het is namelijk Leo Bormans uit België. En zijn boek The World Book of Happiness wordt straks aan 200 wereldleiders aangeboden. Omdat het in deze tijden van crisis belangrijk is... dat mensen een positieve boodschap meekrijgen. Dus dat die wereldleiders dat op de agenda gaan zetten. En wij hebben het dus over hoe je hoe optimistischer kan worden. We net, spraken voor, de, voor, de, uh, voor het nieuws... spraken wij over wat praktische tips... de aanleiding voor het kaartjes die ook bij het boek zitten. Je kunt dus echt leren om optimist te worden. Eigenlijk zeg je dat. Ja, uh, je kan dat leren, ja. Um, er kwam een, een jongen van 17 uh, vorige week na een lezing naar me toe. Uh, en het was een lezing met 300 jonge mensen. En, en hij komt naar me toe en zegt, uh, je hebt mij het antwoord gegeven op de vraag die, je altijd, die ik altijd krijg en waar ik, uh, waar ik ziek van word. Het is altijd van, wat ga je later worden? En van nu heb ik geleerd uh, wat ik ga antwoorden vanaf nu, zegt ik, ik ga antwoorden, ik word optimist. Want van nu heb ik geleerd dat je dat effectief kan worden. Je kan dat worden, we hebben het er net al gezegd, een deel is genetisch bepaald. Maar we kunnen het worden, we kunnen het aantwoorden. Leren. Net zoals je kan leren skiën, surfen of een tweede taal spreken... kan je ook optimisme leren. En hij werd ongelukkig van de vraag, uh, wat wil je worden? Hij wist ja. dat niet. Ja, en hij zegt, ik word optimist. En uh, dat is ook een keuze die je kan maken. Net zoals je kan zeggen, ik ga uh, ingenieur worden of ik ga dokter worden... Ja. dan zeg je eigenlijk, uh, ik word optimist. Uh, toch, uh, ik, want ik kreeg van de week natuurlijk de boeken uh, onder ogen... en dan heb ik hier voor me liggen... Jukos van Letters Geluk, ja. uh, prachtig boek met mooie, mooie foto's erin. Ik was, ik was ook eigenlijk best wel een beetje. Ik had niet dat ik cynisch ben, maar ik was een beetje, een beetje sceptisch. Ja, natuurlijk. Ik ja. Van, nou, dit, ja, de mist, mis... is nogal in your face. Ik beloof u een gouden berg, titel ja. ja. Als, als dat de indruk wekt, dan, uh, dan verontschuldig ik mij daarvoor. Want dat is niet de indruk die we willen wekken. Uh, er is niet één weg naar geluk en ik heb hem zeker niet gevonden. Hmm. Als iemand zegt dat hij dé weg naar geluk heeft gevonden, geloof hem niet. Het is een kwakzalver en een charlatan. Er zijn vele wegen naar geluk en iedereen zal zijn eigen weg kunnen vinden. Ik heb niet een soort oplossing, maar ik kan wel uh, door het onderzoek wat we gedaan hebben wereldwijd, mensen spiegel voorhouden om na te denken over welke prioriteiten we stellen in ons leven. En die prioriteiten kunnen we zelf allemaal stellen, Jan. En wat zijn, uh, we hebben het net even gehad over hoe je met mensen omgaat in je omgeving die, um, um, uh, die, die, die negatief zijn, die je negatief beïnvloeden. Maar wat zijn nou de belangrijkste dingen? Hè? Je hebt het over in je boekje, uh, of, ja, ik zeg maar boekje, vergeleken bij het grote boek, uh, in het cursusboek zou ik maar zeggen, je hebt het over negen toetstenen. Wat zijn nou de belangrijkste dingen om te gaan doen om, om positief te worden? We hebben het al gehad over het contact zoeken met andere mensen. Ja. Nou, belangrijk is dat je inziet dat het om een fundamentele verandering gaat. Dat het yeah. niet om een soort buitenkantverandering gaat. Het gaat er niet om van, van een pilletje te nemen... en dan plots gaat, het, uh, allemaal, uh, gaat de zon schijnen. Zo zit het niet in elkaar. Het gaat om een fundamenteel andere levenshouding. Je gaat op een andere stoel zitten. Het gaat er niet om de werkelijkheid te veranderen. Het gaat erom om jouw kijk op de werkelijkheid te veranderen. We zien de dingen niet zoals ze zijn. We zien de dingen zoals wij zijn. En stop maar mee met te proberen om je partner te veranderen. Daar zijn we al ons hele leven mee bezig. Het gaat toch niet lukken. Het enige wat je kan doen om jezelf te proberen te veranderen. En, uh, dat is de fundamentele levenshouding die je als optimist neemt... dat je de dingen kan veranderen. En dat die vooral veranderen door de manier waarop je naar die dingen kijkt. Maar je zegt zelf net... Van, je, kan, je moet opgeven de ander te veranderen. Tegelijkertijd heb je het wel over een, een virus... waarvan je hoopt dat het zich verspreidt. Ja. Het gaat er, uh, dat virus verspreidt je door niet, niet door de anderen mo moedwillig te willen veranderen, maar door gewoon te zijn wie je bent. Um, ouders kunnen, uh, kunnen zijn wie ze zijn. En ze geven dat optimisme door niet door hun kinderen te verplichten uh, uh, dingen te doen, maar door de manier waarop ze zelf in het leven staan. Even, als ik nou. Ik, ik, ik, heb, ik zoek naar een praktijkvoorbeeld. Maar uh, wij zaten zo ook van de week erover na te denken. Je, je komt uit je werk. En het is laat. Je komt in een file terecht. Je moet naar een belangrijk diner met je vrouw. Een belangrijke afspraak. Daar ga je te laat voor komen. Je zit jezelf op de vreten in de auto. Want je komt te laat. Dus je hebt al een probleem met je vrouw. Dan krijg je ook nog je baas aan de lijn. Je stuurt een sms of zoiets van... Ja, wij moeten toch ook nodig nog even over een kwestie praten. Of je gaat denken, nou, moeder, nou alles gaat fout eigenlijk. Wat doe je dan in zo'n situatie? Het is heel vreemd dat je zegt, alles gaat fout... Hebt u wel eens gesproken met mensen die een chemotherapie volgen... die kanker hebben, die hun kinderen in het verkeer hebben verloren... die gaan met dit soort situaties is heel hard lachen... dat u in de file zich zorgen zit te maken... Yeah. omdat u vier minuten te laat gaat zijn op een schitterende receptie... om een glasje champagne te laten gaan drinken. Dit zijn niet de echte prioriteiten van ons leven. Als je zou leren om de echte prioriteit in het leven te stellen... dan maak je je niet druk over die vijf minuten die je te laat bent... of de baas die je belt. Het gaat dan over fundamentele waarden. En ik praat wel eens met ouders die hun kinderen bijvoorbeeld vermoord zijn. We hebben een, een belangrijk moordgeval, seriemoordenaar in België yeah. gehad. Als ik met die ouders praat, dan gaat dat echt wel over hoop en optimisme. En ondanks alles durven gelukkig zijn. Ondanks alles en juist daarom. Het gaat over prioriteiten die we kunnen stellen, voorwaarden die we kunnen maken in ons eigen leven. En als jij je druk wil maken in de file, dan is dat jouw keuze. Maar dat is niet het belangrijkste wat zich in het leven aandient. Waarom maken zoveel mensen dan wel die keuze om dat te doen? Want in het verkeer zijn we nogal alles wat in Nederland zeggen dan opgefokt, opgevonden, ja. snel kwaad. Ja. Dat uh, blijft mij verbazen. Ik kijk met veel plezier naar de mensen... Uh, hoe ze zich laten opjagen... hoe ze zich laten voortjagen door ons economisch denken... hoe in de cadeautjestijden die er aankomt... iedereen denkt dat hij het geluk kan kopen... dat mm -hmm. we speelgoed gaan kopen... dat we dure kleren gaan kopen... dure pakjes gaan kopen... terwijl onze kinderen eigenlijk vragen of we met hen willen verstoppertjes spelen... of we even tijd voor hen nemen. En dat kost toevallig niks... maar we laten ons opjagen om van de ene koopzondag naar de andere te lopen... terwijl we weten dat daar het geluk niet te vinden is. Maar hoe zitten we dan? Wat, wat moeten we dan? Ik ga in een vogelkijkhut zitten. Op een zondag in plaats van in de, op kop zondag nee, maar ik, rond te lopen. Nog even dat moment dat je zo... Want je voelt het gebeuren in je lijf. Ja. Dat je zo kwaad wordt of mm. negatief. Dan ook nog mm. die baas erbij. Je mm. zit al in... Nou. Mm. Wat, wat, wat, wat is dan wijsheid? Of ben je eigenlijk dan al een beetje te laat? Had je al eerder moeten kiezen om optimistisch te zijn? Ja, ik heb u net verteld dat het geen morning after pill is. Nee. Dat het op dat moment niet werkt. Hè. Dus als je van mij verwacht dat ik een soort medicijnendokter ben van het geluk... dan kan ik je absoluut niet helpen. Het gaat om, om een levensstijl die je, die je bewust kiest... in de opvoeding van je kinderen, in de relatie die je hebt met je partner. En die begin je niet even als het volk loopt in de file. Die uh, heb je voordien gekozen. Dus het is... Het is, het, het is prioriteiten stellen, het is je omringen met goede mensen. Ja, met positief ingestelde mensen, ja. Um... En, en, de, en, en kiezen voor aangename dingen. Een pers, dingen die jou een perspectief geven. Ook een doel stellen in je leven. Wat je echte doel is. Is je echte doel om geld te verdienen? Of zijn er andere prioriteiten in je leven? Gaat het erom om de kinderen dure cadeaus te geven? Of gaat het om hun warmte te geven? Um, dit zijn dingen die je zelf kan bepalen op de lange termijn. En ja. als mensen doelen stellen, zijn ze gelukkige mensen. Optimisten stellen doelen. En proberen die stap voor stap in hun leven te realiseren. En laten zich niet ontgoochelen door het feit dat je vijf minuten te laat op een receptie bent. Maar zeg je nou eigenlijk dat we ook een beetje hebben afgeleerd... dat we een keuze hebben? We hebben veel afgeleerd. Heel veel, ik, heb, ik heb aan honderd professoren uit 50 landen gevraagd... wat nu ja. de essentie is van geluk. En heel veel van wat ze zeggen, wist mijn grootmoeder ook al. Het gaat er helemaal niet om dat we, dat we niet weten wat we moeten doen. We doen niet wat we weten. We kennen de prioriteiten, maar we passen ze gewoon niet toe. En oma wist al heel veel, ze wist ook een aantal dingen niet. Hè. Bijvoorbeeld het verband tussen gezondheid en geluk schatten ze verkeerd in. Omdat we vroeger wensten mensen elkaar een goede gezondheid toe... en dachten dan dat ze gelukkig gingen worden... Ja. Uit het onderzoek blijkt dat het niet zo is. We kennen heel veel mensen die gezond zijn, maar die niet gelukkig zijn. En we kennen heel veel mensen die ziek zijn en die toch gelukkig zijn. Dus wat we elkaar moeten wensen is niet zozeer gezondheid, maar een optimistische levensstijl. Want wie optimistisch is, is ook gezonder. Wordt minder snel ziek, uh, is minder vatbaar voor ja. virussen, uh, neemt betere beslissingen, leeft gewoon langer. Uh, ik zou niet twijfelen, als je de cijfers ziet, wat de relatie is tussen optimisme en levensduur, dan zou ik niet, niet lang twijfelen om meteen een optimist ja. te worden. En al heb ik er zelf ook wel moeite mee gehad. Ik heb ook wel mijn periodes in mijn leven gehad... dat ik dacht dat ik mij altijd in het zwart moest hullen... en liedjes van de Smits moest zingen. Maar dat, uh, de Smits, dat, is dat een wat... zijn een wat pessimistische punten ja. van de jaren 80. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. In je boek beschrijf je ook... Ik moest ook gewoon denken aan een werksituatie. We zitten, ik zit op een redactie met veel ramen. Dan kijk ik naar buiten en dan regent het soms. En dan zit je hmm. te werken achter je computer. In je boek beschrijf je iemand die, die, die, die is aan het werken. Volgens mij was dat ook een van de professoren die je hebt gesproken. Maar je schrijft het ook in het Word Optimist boekje, in het, het cursusboek, cursusboek. Iemand die heel veel werk te doen had... En we dachten, maar ik moet nu eerst een ijsje gaan eten. Ja, Want heeft, waarom is dat zo belangrijk? Dat is een van doet? de professoren die zegt... het grootste inzicht dat ik in mijn onderzoek heb gehad... is op het moment dat ik besliste van... Ik, ik leg mijn computer stil en ik ga buiten een ijsje eten. En op dat moment ben ik op de bank gaan zitten... en ben ik een ijsje gaan eten... en heb ik over heel andere dingen nagedacht... dan wat ik in dat onderzoek aan het doen was aan mijn computer. Ja. En het heeft mij op andere, op andere ideeën gebracht. Het gaat erom dat je op een andere manier... naar de werkelijkheid leert kijken. En dan moet je af en toe eens gewoon alles laten vallen... en een ijsje gaan eten, Jan. En zou dat... Want dat is wel iets wat jij je baas moet uitleggen. Als ik op mijn redactie zeg... Hey, ik ben even een uurtje weg omdat ik een ijsje ga eten. Ja, dat hangt er maar vanaf hoe dat we productie meten. Hè? We zijn altijd uh, gegaan dat iemand die achter zijn computer zit... dat die ook aan het werken is. Dat ja. weet ik echt niet. Het kan best zijn dat hij een reis aan het boeken is... of, uh, <laughs> of, of, of aan het chatten is we met iemand... een ijsje ja, aan het eten. dat weten we helemaal ja. niet. Dus het kan best zijn dat iemand die, die buiten een ijsje zit te eten... dat hij op betere ideeën komt. Uh, de grootste uitvindingen in, in de wereld... worden niet begeleid door de uitroep Eureka... maar door de uitroep... Oh, dat is grappig. Oh ja. Dus mensen die iets, die iets ontdekken... Alle grote uitvinders zullen dat bevestigen. Van, die, die vinden iets grappig. Kijk, dit, kijk dit, uh, deze bacterie doet nu dat. Hé, hey, dat is grappig. Die roept nooit Eureka aan. Die zegt, dat is grappig. En... Als we daarop verder nadenken, dan ontdek je ook de grote kracht van humor. bijvoorbeeld. Echt kunnen lachen met dingen. 15% van ons gelach wordt maar veroorzaakt door een mop, door een grap. 85% wordt veroorzaakt door heel gewone dingen. En mensen die de humor van dingen inzien, worden ook vanzelf optimistischer en dus ook gelukkiger. Wij hebben andere mensen die af en toe best wel gelukkig zijn: dat zijn dichters. En um, dat is een goede gewoonte in ons programma, dat wij een dichter vragen om voor onze gast, speciaal voor onze gast, een gedicht te maken. En um, dat is ook vandaag weer gebeurd. En het was Menno van der Beek die een gedicht weer heeft gemaakt. Dichter bij de Zondag. Taal beschrijft niet alleen een werkelijkheid, ze creëert ook een werkelijkheid. Al dus Leo Boormans. Een uitspraak waar een dichter natuurlijk direct mee instemt. Het zou, gegeven de nodige verstechniek, ik sla mijn enthousiasme direct maar door, mogelijk moeten zijn om in een gedicht iedere denkbare stemming op te roepen en misschien wel vast te houden. Laten we een poging doen met een gedicht. Kijken waar het heen gaat. En de titel van ons gedicht is Taalgebruik. Het woord is aan de macht. Het woord bepaalt. U denkt in taal en dus is taal het basismateriaal van uw geluk. Als het maar goed gezegd wordt, kan het in feite niet meer stuk. Hier wordt op zondagochtend, gaat u ervoor zitten... een tipje van de sluier voor u opgelicht. U maakt het met mij mee in dit gedicht. Gelukkig, wel gelukkig, niet gelukkig, niet gelukkig, niet gelukkig, wel gelukkig niet. En hebt u ondertussen vastgesteld hoe snel de stemming wisselt? Hoe taal u daarbij helpt? Of denkt u bij uzelf, want ergens anders kunt u niet terecht... Die dichters kunnen mij nog meer vertellen, want u gelooft het niet of u gelooft het wel, wat op hetzelfde neerkomt. Dat was Menno van de week die een gedicht schreef... ook over de invloed van taal op het geluk. Ik zie je in stem het knikken tijdens het gedicht. Ja, ja, het is een mooie stelling om te zeggen... dat taal niet een werkelijkheid beschrijft... maar een, taal, maar een werkelijkheid creëert. In, op dat vlak spelen de media spelen die een bijzonder grote rol... in het doorgeven van ofwel hoop ofwel angst. Ja. Heel veel uh, mediaberichtgeving is eigenlijk gebaseerd op ons bang te maken... op angst te creëren voor alles wat de toekomst inhoudt... in plaats van ons uh, te kunnen inspireren op alle talenten die we ook hebben... Zijn de nieuwsgierigheid, leergierigheid, probleemoplossend vermogen, creativiteit, humor. Allemaal dingen die we als mens hebben, maar waar we zo weinig op worden aangesproken? De, de journaals en de media zijn zich zo gaan focussen op, op het negatieve.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 Separate our love Dit was Josh Garrels, de plaat heet For You. En het leuke van Josh Garrels is dat hij zijn laatste album uh, vrij weggeeft. Je kan het vrij uh, downloaden op zijn website van Josh Garrels. Ik weet niet precies hoe die heet, maar ik gok dat als je zoekt op Josh Garrels... dat je aan heel end eind komt. Um, ik zit in de studio nog steeds met Leo Bormans. De, de geluksprofessor, laat maar zeggen, heeft prachtige boeken geschreven... over optimisme, om er ook voor te kiezen om gelukkiger in het leven te staan. En um, um, ik... ik in het tussen jouw regels door, je zei ook net zoiets als van, het lijkt wel alsof we alleen maar gelukkig kunnen zijn als we ook op zondag zoveel mogelijk boodschappen nog kunnen doen. Proef bij jou daar een oriëntatie van... dat die consumptiemaatschappij, daar worden we niet gelukkig van. Ja, we hebben dat lang gedacht. Uh, maar de, de, de kennis die we nu hebben... ook van economen, sociologen, psychologen... zeggen nu... ja, we hebben onze voorbije vijftig jaar vergist. We dachten dat als we, als we allemaal rijker zouden worden... dat we ook allemaal gelukkiger zouden worden. Nu, we zijn allemaal rijker geworden. We zijn allemaal ja. rijker dan onze grootouders. Maar we zijn niet gelukkiger geworden. En daar hebben we een grote verantwoordelijkheid in. Maar wat moeten we, dus we moeten wel op een bepaald manier uit een soort draaimolen stappen dan. Ja, we hebben het onderzocht. Wat, wat maakt mensen nu precies gelukkig? En ja. als, je, als je die barometer ziet van, uh, in verschillende landen... dan maakt bijvoorbeeld het aantal uren zonneschijn niet veel uit... of het aantal palmbomen dat in jouw land staat. Als we zien wat het verschil is tussen bijvoorbeeld Denemarken en Nederland... doet Denemarken het aanzienlijk beter op de geluksbarometer dan Nederland. Ja. En als men onderzoekt wat precies het verschil is... dan is het verschil vindt men dat in het woord vertrouwen. De mate dat de mensen elkaar vertrouwen en de instellingen vertrouwen. In Scandinavische landen is er blijkbaar... ...waar een iets groter vertrouwen in elkaar... ...en in ja. de instellingen... ...dan we dat hebben in België of Nederland. En op dat vertrouwen zouden we kunnen werken. Wij zijn afgeweken naar een land... ...waar mensen bang zijn van elkaar... ...zich gaan barricaderen achter alarmsystemen... ...en hoge hekken. Het meest verkochte bordje in Vlaanderen... ...is al lang niet meer welkom, maar... Hier waak ik. En terwijl we daardoor ook iets verliezen van het sociale weefsel, om uh, terug met elkaar in contact te komen om met onze buren en onze ja. buren te praten, dat maakt ons gelukkiger. En ons barricaderen in onze eenzaamheid gaat ons nooit gelukkiger maken. Wat je, wat je wel een beetje merkt, is dat als je het goed wilt doen, bijvoorbeeld in de politiek, dus dat je toch wel dat, dat sentiment, dat negatieve sentiment, wel heel serieus moet nemen. Je, je, moet het begin, mensen, je, je moet, in mensen, op angst. Ja, je moet ook in mensen erkennen dat ze, um, elke mens heeft recht op zijn pessimisme... elke ja. mens heeft recht op zijn zorgen en verdriet. Maar er is een verschil tussen het inspelen op de fundamentele angst van mensen... en die ook nog proberen te versterken... of net mensen doen geloven in, den, in hun eigen leven, in hoop en optimisme... en er leren op vooruit gaan. Um, ik sprak laatst met een opa in Maastricht, die kwam na een lezing naar me toe... en hij zei, kijk, ik heb acht kleinkinderen... En dit is de foto van mijn lievelingskleinkind. Het is een uh, meisje van 13 jaar. Kijk wat een mooie blonde krullen. Yeah. En zij is blind geboren. Ach. En ik heb van haar zoveel plezier. Ik ga elke dag met haar wandelen. En als ik met haar door het bos ga... dan ruik ik meer, zie ik meer en voel ik meer. En uh, het is de parel van onze familie, zei hij. Ja. Hij had even goed kunnen zeggen... Ik heb acht kleinkinderen, zeven daarvan zijn gezond... en de achtste is blind geboren en dat is de, de, de rugzak van onze familie. Nee, hij heeft dat anders leren interpreteren... en heeft gezien welke waarde dat kind toevoegt aan de familie. Het is precies dezelfde werkelijkheid... maar hij kijkt met een andere manier toe en zegt... dit is mijn lievelingskleinkind. Het is een prachtig verhaal, want je zou, je zou alleen naar de beperkingen kunnen kijken... Ja, ja. Je, je kan je focussen op alles wat we niet hebben... of je focust je op wat we wel hebben. We leven ja. in een land dat economisch alle voorwaarden heeft... om gelukkig te zijn, en we zijn het blijkbaar niet. Wel, die verantwoordelijkheid kun, moeten we niet alleen af, afschuiven op onze politici. Die hebben we ook in ons eigen leven, ja. in het werk dat we doen... in de prioriteiten die we ons in ons gezin stellen, in onze relaties... de kwaliteit die we nastreven en die we, niet, die we denken te kunnen kopen... maar die nergens te kopen is. Ja, want je zegt ergens in een van deze boeken de moderne maatschappij is een snelweg naar depressie. Dus het is wel een zorgelijke situatie. Ja, we worden daar... Maar ook daar heb je de keuze om je daarin te laten mee, mee, ja. meedrijven of niet. Hè? We kunnen niet altijd Maar waar, anders. waar zit het hem dan in? die? Ja, het zit in een knop die je in je hoofd kan omdraaien. Uh, je moet dat vooral niet doen. Ik, ik, ik kan niemand verplichten om gelukkig te zijn. Ja. Maar we weten wel, er zijn een aantal tools... en die brengen we aan ook in, in de positieve psychologie... en in wat in de World Book of Happiness staat... krijg je een soort reflectie van te zeggen... oké, okay, ik kan voor een ander soort leven kiezen. Ik moet niet mee in die rat race. En als ik met veel jonge mensen spreek heb ik al de indruk dat uh, een jonge generatie opstaat... van twintigers, vijfentwintig... Uh, die zich niet meer laten vangen door de, door de korte bonus... Mm. en de bedrijfswagen en de gsm die ze krijgen van het bedrijf... maar kiezen voor andere prioriteiten in hun leven. Heb je ook gesproken met economen hierover? Absoluut, ja. Want er zit van een van de systeem de... van we moeten verder. Ah, een van, van de grootste economen is Richard Layard. Dat is een top-econoom, Lord Richard Layert, in Engeland. heeft een ja. website gestart die heet Wek, uh, Action for Happiness. Uh, ga daar kijken. En je krijgt zoveel tips. Hij, werkt ook, hij is adviseur geweest van Blair, van, van grote, grote politieke leiders overal in de wereld. En hij, hij is net degene die zegt, van we hebben ons in ons economisch systeem vergist. We dachten dat als we allemaal rijker zouden worden, dat we ook gelukkiger zouden worden. En de positieve psychologie onderzoekt nu net wat, wat mensen gelukkig maakt. En wat hen gezond maakt. Dat is iets anders dan, ons, dan we de voorbije jaren hebben gedaan. We hebben ons honderd jaar in de psychologie gefocust op wat mensen ziek maakt. We weten alles over autisme spectrum, stoornissen, mm -hmm. over ADHD, over schizofrenie pathologie, maar we weten zo weinig over wat mensen gelukkig maakt. Ja. En dat is nu net wat men probeert te onderzoeken. Omdat het tegenovergestelde van ziek is niet ziek. Maar dat is niet hetzelfde als gezond. Het tegenovergestelde van ongelukkig is niet ongelukkig. Maar dat is niet hetzelfde als gelukkig. Dus als we nu ons nu niet zouden focussen op wat mensen ziek maakt en ongezond maakt. Maar op wat mensen gezond maakt. Op wat mensen gelukkig maakt. En dat is net wat, wat de positieve psychologie doet. En op die manier kunnen we die vlek uitbreiden. En een vlek van positivisme en optimisme uitdragen. En dat heeft niets met naïviteit te maken. Dit zijn economen, sociologen, psychologen wereldwijd die dat herkennen. En, en het gaat hier helemaal niet om een soort naïef optimisme van, uh, ja, van, die, uh, van, van zonnebloemen. Nee, het gaat echt Allemaal, wel over, ja. over, over, over economisch denken en andere prioriteiten. Ik, ik spreek met grote, bank, met grote banken die, die um, topleiders in de banken ja. nodigen mij uit om, om, om te komen spreken over hoe doen we dat nu? Quality of life uh, brengen bij onze medewerkers, zodanig dat ook onze klanten tevreden zijn. En dat is iets anders dan altijd maar meer en meer. Het kan ook gaan over de kwaliteit van ons leven. <lacht> Jij zegt wel eens, um, uh, je hebt al een paar keer gezegd... je zou beter in een vogelkijkhout kunnen zitten... dan naar, naar de winkel toe gaan. Je hebt, je, natuur is belangrijk in, in jouw werk. Wat, wat, hoe belangrijk is een tuin voor mij? Een uh, tuin is belangrijk, natuur is belangrijk. Uh, elk, <coughs> elk contact met de natuur is belangrijk... en elk contact met onze zintuigen is belangrijk. Maar ik, ik woon hoog met een balkonnetje... Ja. Moet ik, dat toch, ik zou er beter van worden als ik daar wat, wat planten op zet. Ja, en als je kinderen in een zandbak laat spelen bijvoorbeeld. Ja, contact met aarde, met lucht, met, met bloemen, met planten maakt ons inderdaad gelukkig. Net zoals uh, contact met mensen ons gelukkig maakt. Mekaar aanraken, elkaar knuffelen, vrijen. Dat zijn dingen die ons echt wel gelukkig kunnen maken. Ja. We zijn uh, aan het einde van, uh, van dit gesprek aan het komen. En wij hebben um, uh, de traditie dat wij aan elke gast vragen... om ons gastenboek te schrijven hoe de ideale zondag eruit ziet. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar het afgelopen gesprek... hoe dat eruit ziet van zo'n optimistisch mens. Uh, lees ik nu voor wat ja, ik graag. in mijn dagboek ja? heb geschreven. Mijn ideale zondag speelt zich af in een vogelkijkhut... bij zonsopgang in de bossen rond ons huis... En nadien naar de rommelmarkt en een koffie drinken op een terrasje... en naar de mensen kijken. Want een terrasje is de vogelkijkhut van het leven. Ik kijk geen televisie, ik heb een raam. Ik kijk geen tv, ik heb een raam. Prachtig. Um, ik, Leo, ik wil ontzettend bedanken voor het, uh, voor het gesprek. Als, als je nou denkt, ik wil dat ook, ik wil optimistisch worden... dan kun je terecht op de website www.wordoptimist.com. Ja. Daar staat uh, alle informatie uh, om mee aan de slag te gaan. Uh, wilt u het gesprek naluisteren, dan kunt u ook op de website van de EO terecht. EO.nl- dit is de zondag en daar kunt u ook het gedicht nalezen. Na ons komen vroege vogels. Uh, Janine... Wij hebben het ja, goede over kijkhut gehad. Daar word je heel gelukkig van. Ja, ik hoorde het al. Het terrasje is de vogelkijkhut van het leven, hoorde ik. Ja. Nou, als het geen terras weer is, dan luister je gewoon lekker naar vroege vogels. Want wij zijn natuurlijk eigenlijk ook een beetje ja, de vogelkijkhut van het leven. Maar dan op de radio. 2011 was het jaar van de boeren Zwaluw. En 2012 komt eraan. En dat wordt het jaar van deze vogel. En het is een vogel die zijn prooien spietst. Dus op een heel erg kleine dorntjes... Oeh pakt hij zo prooi en die spiest hij daarop. Hij heeft daarom ook allemaal nare bijnaam. En welke vogel dat is, dat hoort u zometeen. Uh, verder gaan we luisteren hoe je papiervisjes kan bespreiden, bestrijden. Maar natuurlijk op een uh, milieuvriendelijke manier. De columnist komt live langs. En we hebben live muziek van blokfluitist Erik Bosgraaf. Dus die komt hier live spelen. Dat allemaal en meer zometeen in Vroege Vogels.